Het is twee uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen klokkenluider Edward Snowden. Hij onthulde ondanks het gebruik van het spionageprogramma Prism. Waar Snowden precies van wordt verdacht is niet duidelijk. De aanklacht die de openbaar aanklagers hebben ingediend... bij de rechtbank in de staat Virginia is vooralsnog niet openbaar. Volgens de krant The Washington Post... wordt Snowden onder meer verdacht van spionage en diefstal. Snowden zit waarschijnlijk in Hongkong. In Brazilië zijn opnieuw in tientallen steden demonstraties. Op sommige plaatsen zet de politie traangas in om de betogers te verspreiden. De Braziliaanse president Rousseff zal naar verwacht rond deze tijd het land toespreken op televisie. Er is veel kritiek op de Braziliaanse president omdat zij de afgelopen week niets heeft gezegd over de onlusten in haar land. Critici zeggen dat ze een oproep tot kalmte had moeten doen. De afgelopen dagen zijn de protesten grimmiger geworden. Donderdag gingen ruim een miljoen mensen de straat op en vielen er twee doden. De zeilstraf van de vroegere baas van het Amerikaanse energiebedrijf Enron is met tien jaar verminderd naar veertien jaar. De advocaten van Jeffrey Skilling troffen een schikking met de autoriteiten. De val van Enron in 2001 vormde een van de grootste financiële schandalen in de Amerikaanse geschiedenis. Het bedrijf ging failliet na jarenlang gesjoemer met de boekhouding. Oud-bestuursvoorzitter Skilling werd in 2006 veroordeeld voor onder meer fraude, handel met voorkennis en het voorliegen van financiële toezichthouders. Het bedrijf was een van de grootste van de VS. Duizenden mensen verloren hun baan door het faillissement. De gegevens van 6 miljoen Facebook-gebruikers zijn onbedoeld bij andere gebruikers terechtgekomen door een fout in de software. Het gaat om telefoonnummers en e-mailadressen, zegt de sociale netwerksite in een verklaring. Facebook werd op de fout gewezen via het zogenoemde Whitehead-program. Hier kan iedereen problemen melden.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 Goedemorgen en welkom bij Woord. VPRO's wekelijkse rondwandeling door de radioarchieven. Dat doen we iedere week in de nacht van vrijdag op zaterdag. We gaan onmiddellijk van start, want het hele eerste uur is ingeruimd... voor een heel boeiend gesprek met Dick Bruna... Op 21 juni 1955 bedenkt hij Nijntje. Dat was in Egmond aan Zee. Dick Bruna bedenkt voor het slapengaan een verhaaltje voor zijn oudste zoon... over een wit konijntje dat ze die dag samen hebben gezien. Hij geeft de naam Nijntje aan dat konijntje. Het nijntjeboek bevat 24 pagina's met op elke rechterpagina een tekening en op elke linkerpagina vier versregels. De boeken die worden in een klein formaat gedrukt, omdat Bruna het belangrijk vindt dat zijn publiek het gevoel heeft dat de werkjes voor hen gemaakt zijn en niet voor hun ouders. In 1987, ja het is even geleden, ging programmamaker Trace Verberne voor deze bijdrage van de NOS op bezoek bij de schrijver en tekenaar... die later dit jaar in augustus 85 jaar hoopt te worden. Luistert u naar Een leven lang met Dick Bruna. In een leven lang gaan we vandaag naar Utrecht. Naar het atelier van de tekenaarschrijver Dick Bruna. Dick Bruna werd in 1927 in Utrecht geboren... als zoon van de uitgever Bruna. Hoewel voorbestemd voor het uitgeversvak... verkoos hij zijn eigen weg te gaan. Hij werd grafisch ontwerper. Hij maakte de beroemde omslagen van de Zwarte Beertjespockets... en hij werd de geestelijke vader van Nijntje, Jan de Zeeman en Betje Big... Het atelier van Dick Bruna is boven een drukkerij. Midden in het oude Utrecht, op een steenworp afstand van de Dom. Het is een mooie, zonnige dag en Bruna geeft een rondleiding. Nou, dit is dus mijn atelier. Het zit midden in, de, in het hart van de stad. en Dat vind ik heerlijk, want het is, het is hier doodstil. Dus, maar als ik eens een tijdje potje gewerkt heb, vind ik het ook zalig om zeven even over de te gaan wandelen en zo... Uh, dat is dus. Uh... En dan, ja, ik, ik begin meestal erg vroeg, s ochtends. Ik ben een erg uh, ochtendmens. Dus ik fiets hier zo'n uur of zeven naartoe, meestal in de ochtend. En dan, uh, dan ga ik hier aan mijn tekentafel zitten. En dan probeer ik aan de gang te komen. <laughs> ja, het hangt er natuurlijk natuurlijk vanaf waar je mee bezig bent. Ik ben op het ik bezig met een. Uh, met een serie briefkaarten die ik maken moet, over verschillende figuren dan. En, uh, nou, ik maak het altijd zo ver klaar... dat, het echt, uh, dat de drukker ook exact weet waar hij aan toe is. Dus het ziet er haast als een kant-en-klaire keert uit... Als, het helemaal, uh, als ik het hier aflever. En, uh, nou, ik doe er vreselijk lang over. Het, het, ziet er altijd heel, ja, het ziet er heel eenvoudig uit als het klaar is. Maar uh, je weet niet hoe ontzettend veel tekenen ik, ik maak... Voor, nou ja, voordat er eentje is die naar mijn zin is. Want ik geloof, uh, ja, hoe eenvoudiger je werkt hoe preciezer het moet zijn. Je kunt geen, geen fouten maken. En ik kan bijvoorbeeld heel lang zitten te, te, te pieren... om, om bijvoorbeeld de, de oogjes van Nijntje of zo neer te zetten... dat het net een klein beetje verdriet heeft... of een klein beetje vrolijk is. Net dus wat je, wat je uit wil beelden. Ik heb soms wel dat ik voor een boekje... waar ik dan, dan nou ja, zo, zo, dan twaalf tekeningen in staan... misschien wel honderd tekeningen maak of zo. En de een na de ander. En uh, daar werk ik ook aan. Nou, ja... Vaak wel een paar maanden. En ik probeer het ook nooit uit op kinderen. Ik bedoel, het is, ik doe het hier in het atelier. Er is hier niemand om me heen. Ik heb altijd alleen gewerkt. En uh, nou, dan zit ik hier dus een paar maanden te werken. En als het dan helemaal klaar is voor mijn gevoel... dan... Niemand weet het dan. Ook mijn vrouw die weet niet. Ze, ze merkt wel allemaal me dat ik aan een boek bezig ben. Maar niet, ze weet niet waarmee. Dan op het laatst dan vraag ik haar of ze komt op een avond. En dan... Uh, en dan ziet ze het en dan zie ik wel aan de gezicht of het ja is of nee. En als het nee is, dan, dan wordt het ook niet uitgegeven. Ik doe nog, dan stop ik het in de kast. Want uh, die avond denk ik dan dat ze niet helemaal goed bij de hoofd is of zoiets. En daar heb ik de pest in natuurlijk, dat is logisch. Maar uh, de volgende dag weet ik dan wel dat het er iets aan mankeert. En wat dat is, dat, uh, ja, dat weet ik niet. Dat, dat Soms na een tijd dat ik ineens denk van ja... het verhaaltje was te, te sentimenteel of zoiets. Of, het, uh, of de tekeningen waren niet leuk. Want weet je, als je zo lang aan iets werkt, zo'n paar maanden... dan zie je op een gegeven moment je fouten ook niet meer. Dus dat, uh, dan raak je zelf ook een klein beetje in de war of zo. Hè? Ja, zo gaat dat. Ja, ik... Uh... Ik vind dit een zalig atelier. Het is, vrij, het is vrij groot, maar ik vind het ook heerlijk. Want ik ben heel vaak met verschillende dingen tegelijkertijd bezig. Ik heb ook wel dat ik met, met twee of drie boekjes tegelijkertijd bezig ben. En dan leg ik de een op de ene tafel neer en het andere op de andere tafel. En eh, het voordeel daarvan is dat soms als ik uit één boek helemaal niet komen kan... en dat gebeurt, natuurlijk gebeurt dat... dan, eh, dan ga ik met een ander beginnen of ga ik met iets anders verder. Ja. Leid mis rond verder... Nou, um, nou, wat ik ook... Kijk, daar heb je mijn radiootje staan. Dat is voor mij heel belangrijk. Want ik, dat is echt, ja, als je zo alleen bent de hele dag... dan heb ik haast altijd wel iets van muziek aan staan. Dat vind, ik, dat vind ik heerlijk. Wat voor muziek? Nou, vaak toch wel iets van klassieke muziek. En waar ik ook erg gek op ben, dat is altijd zo geweest... op Franse chansons. Dat is iets, als ik dat kan vinden op de radio... Dan, uh, en daar heb ik ook een heleboel bandjes van en zo. Dus dat, mm -hmm. dat vind ik heel fijn, ja. ja. Nou, dan heb ik hier ach, alles ja, vrij netjes opgeborgen... Want uh, ja, zo eens in de week, dan is het hier vaak een puinhoop en dan, dan, dan moet het schoon voor me. Ik heb dan het gevoel van, dan moet ik weer overnieuw beginnen. Het ziet maar, er inderdaad ontzettend opgeruimd en, en clean uit. Ja, ik, ik weet niet, dat, dat heb ik er wel een beetje geloof ik. Want uh, ik vind het altijd fijn als de boel. Ik, ik wil mijn tekeningen ook echt helemaal netjes hebben. Ik bedoel, als ik een tekening heb waar bijvoorbeeld een, een spat op komt of wat dan ook, dan maak ik hem over. Dan, al kan je, kan je dat wegwerken met een, met een mesje of met ik met weet niet wat... dan maak ik hem toch over, want ik wil het helemaal, helemaal gaaf hebben. U bent heel netjes. Uh, ik, ik geloof het wel, ja. ja. Ik geloof wel dat ik netjes ben, ja. Ik hou het... Uh... Helder. Ja. ja, en ik hou het ook zo... Ja, Zo'n zo atelier dat vind ik fijn dat dat nou ja, vrij wit is met die zwarte vloer dan. En, ja, en ik probeer dat ook, geloof ik, wel in, in de tekeningen te bereiken dat er echt heel schoon uitziet. Er zijn een paar van die dingen die je altijd probeert. Ik bedoel, ik, ik vind het heerlijk als ze een beetje vriendelijk overkomen. Als ze helder overkomen, en ja. ja. En deze kast, zitten daar alle ontwerpen in? Deze kast zit allerlei ontwerpen in, maar bijvoorbeeld ook... Dat is gek, maar dat, ik heb hier een hele la vol met allemaal snippers papier... in allerlei kleuren. Ik bedoel, als ik... Kleurtjes tegenkomen van papier of van enveloppen of wat dan ook. En ik vind een mooi kleurtje, stop ik het daarin. En dat, uh, op een gegeven moment dan gebruik ik dat. Ik heb het nu minder dan nou, ook, omdat ik de laatste jaren eigenlijk hoofdzakelijk kinderboeken doe en uh, uh, nou, prenten voor kinderen maak en zo. Maar vroeger toen ik nog erg veel boekomslagen en zo maakte, toen gebruikte je natuurlijk veel andere kleuren ook. Tegenwoordig is het dus meer de, dat je de, echt van die primaire kleuren uitgaat. Wie wat bewaard heeft wat. Hè? Ja, zo is dat. Nou, verder zijn het dus allemaal dingen die er... Uh, nou ja, die, ik probeer altijd van alles wat er gedrukt wordt en wat er gemaakt wordt... iets van exemplaren hier te krijgen, omdat ik het gewoon leuk vind om het, te, om het bij elkaar te sparen. Zo heb ik ook laden bijvoorbeeld met, met, met, met, met uh, briefjes van kinderen, dat, dat bewerk ik ook allemaal. Dat is ook erg leuk. Laat zien. Laat zien. Dat is een van... Dat is een van dat, ja, dat is hier bovenop, zit dat, maar dat is... Uh, dat is, vind ik een van de allerleukste dingen van het werken voor kinderen. Dat, dat kinderen zo ontzettend rechtstreeks zijn. Die durven echt te schrijven. Die schrijven ook gewoon van dat is een slomme tekening. Dat vinden ze dan leuk, maar dat vinden we helemaal niks. Ja. En, zo. en daar heb je, dat, dat vind ik heerlijk. Dat is een heel rechtstreeks contact en dan schrijf ik terug. En dan krijg ik weer een brief terug en zo gaat het dan. Ja, ja dat is fijn. En dan vaak ook... Dan sturen ze een heel plan voor een nieuw boekje. En dan... Eh, Echt helemaal zoals ik het doe. Dus twaalf paginaatjes tekst, zeg maar. En twaalf paginaatjes tekeningen. En dan kijk ik voor een briefje bij of ik het bandje eromheen wil maken. Want daar zitten ze dan mee bij, dat hele bandje, weet je wel. Ja. ja. Dus het uh, geeft wel voldoening om voor kinderen te werken. Voor kinderen, het is fantastisch. Ik vind, ik vind dat echt heerlijk, ja. Ja, juist. Die, ja. En dat is ja, misschien wat ik altijd wel een beetje zelf ook geprobeerd heb in het werk. Om ja, om zo rechtstreeks mogelijk te zijn. Ook vroeger toen ik nog erg... Of ik maak nu nog wel veel adviezen, maar vroeger maakte ik er, denk ik, nog wel meer. Zo voor allerlei, voor pocketbooks, voor, nou ja, voor meubelen, voor muziek, voor van alles. Ik toch altijd... Het was haast altijd dat het je of aankeek... of op de een of andere manier toch heel direct was. En ik probeerde het altijd een beetje, dat mensen er een klein beetje om... Ja, om lachen, het een klein beetje goed omheen moeten hebben. Dat niet, uh... Ik kan geloof ik geen vreselijke dingen tekenen, tenminste niet, niet ontzettende dingen. Is dat een uh, karaktertrek? Wilt u mensen geen uh, pijn doen of zo? Ik weet het niet. De... Ik weet wel dat ik in, in de kinderboeken... Uh, soms zo halverwege een verhaaltje... dan kan het wel eens heel spannend zijn. Er kunnen ook wel eens nare dingen gebeuren. Er wordt ook veel gehuild en zo in de boekjes. Maar aan het eind dan moet het toch ergens... Een, moet het ja, prettig zijn. Een soort van happy ending ik, probeer ik eraan te maken. Ook omdat kind, die uh, boekjes natuurlijk heel vaak voorgelezen worden... vast. Vlak voordat ze naar bed toe gaan. En uh, ik geloof dat het erg goed is om, om, om rustig te gaan slapen als het enigszins kan. En ik geloof trouwens ook dat, dat de leeftijd waar ik ze voor gemaakt heb, of voor, voor maak nog. ja, dat is zo van nul tot zes jaar. En dat dat toch. Uh, dat het dan heel fijn is als die tijd een beetje, beetje, beetje gelukkig is, een beetje, beetje warm is. Hè? Voor je hele leven verder. Tenminste, ik merk het nou, nu ik zelf 60 ben, dat je toch erg terug gaat kijken op een gegeven moment. Dat je toch, ja. Ik merk het vaak ook met, met tekenen dat uh, als ik met een nieuw verhaal bezig ben... dan op een gegeven moment dan, uh, dan ga je dingen... dan denk je ineens, ja, zo'n zo bolderwagentje hadden we thuis vroeger ook, weet je wel. Of, of zoiets, zo'n bal, waar je mee bezig bent dan. Nou, ik heb wel een, een, ja, een fijne jeugd gehad, wat dat betreft. Ik had, ik had een heel, ja, heel fijn gezin, een vader en moeder. En ik heb nog één broer. En we hadden nog een, een pleegbroer. En dat was, daar hebben we het gewoon erg gezellig mee gehad. En je, ja, een stuk van mijn, mijn jeugd heeft natuurlijk ook in de, in de oorlog plaatsgevonden. Dus toen nou, dan zit je zo ondergedoken, dan zit je bovenop elkaar. En dat, toen hadden we het echt heel goed. Het was echt, uh, echt heerlijk, ja. Heel knus. Dus, ja, heel knus. En ik weet wel, mijn, mijn moeder, die, ze is nu uh, 84. Maar uh, dat was echt een... Ja, ik, door al mijn, mijn vriendjes die vonden het fijn om bij ons thuis te komen... omdat het gewoon gezellig bij haar was. Mm -hmm. En het is nu nog zo dat uh, uh, mijn kinderen... Nou ja, de oudste is nu ook 32. Maar die vinden het nog heerlijk om naar dat toe te gaan omdat ze nog, ja, nog zo geïnteresseerd is en zo, ja, zo met ze... tot midden in de nacht praat met ze en zo. En dat vinden ze echt... Uh, dat is erg leuk, hoor. Ja. Dus u komt echt uit een uh, warm ja. nest? Ja, ik geloof wel dat ik echt uit een warm nest kom, ja. ja. En dat wilt u eigenlijk met deze boekjes ook weer uh, aan andere kinderen nou, geven? Nou, je probeert het wel, geloof ik, toch een beetje door te geven. En ik vind, ik vind het ook fijn als je, als je merkt dat het zo, zo, zo werkt... Mm -hmm. Die kinderboekjes, daar bent u niet mee begonnen. Hè? Uh, we nee. hebben, laat die eens zien. De, de, ja. de, de, de zwarte beertjes en zo. Ja, de, de, ja die staan aan deze kant. Dat zijn al die omslagen die ik toen gemaakt heb. Dat, uh, dat was dus veel eerder. Dat, dat, uh, nou, dat heb ik heel lang gedaan. Dat waren dat, al die boeken van Simon Nol en van Havank, weet je wel. En van De Sint en weet ik veel wat allemaal. En nou, dat vond ik ontzettend leuk werk om te doen. Dat heb ik, ze zijn ook heel eenvoudig, geloof ik. Net zoals ik verder altijd geprobeerd heb te werken. Maar uh, ja, dat was leuk, want ja, je had natuurlijk vrij veel contact met die, met die schrijvers. En die uh, schreven dan dat ze het leuk vonden of niet zo leuk vonden. En dan probeer ik het over te maken. Omdat je, dat ik toch altijd het gevoel gehad heb van uh, dat boek is van de schrijver. Dus uh, hij moet er gelukkig zijn, mee zijn in de eerste plaats. En, uh, dus ik vond het ook altijd nodig om, wat ik ook maakte... of het nou een detectieve was of, of, een, of een roman of weet ik veel wat... Uh, altijd nodig vond om het boek helemaal te lezen. Dat deed ik dan ook s'avonds en dan de volgende dag... dan ging ik ermee aan de gang. Dat vond ik gewoon, dat ben je, ben je verplicht tegenover... als omslag tegen, tegenover. Ik vond het altijd vreselijk, want in die tijd had je zoveel... van die Amerikaanse pockets waar dan een mooie juffrouw op stond daarvoor op. He? die er totaal niets mee te maken had verder... Dat, dat had ik altijd het gevoel van dat kan je toch niet maken tegenover een auteur, nee. En ik heb bijvoorbeeld ook eh, nooit geprobeerd... om op de omslagen echt figuren uit te beelden. Wel eens een, een, een silhouetje of zo. Ik bedoel, bij de schaduw van Havang bijvoorbeeld... dat is het silhouetje van, van de schaduw dan. Maar dat is natuurlijk toch een, een, een, een karikatuurtje. Een, een, verder niet. Omdat ik altijd het gevoel heb van... Ja, iedereen ziet de hoofdfiguur toch anders. Of jij het nou leest of dat ik het lees, dat zie je, dat zie je anders. En dus dat moet je overlaten. Dus ik heb altijd geprobeerd om net de sfeer van het boek een beetje weer te geven. En het was bijvoorbeeld heel sterk bij de boeken van Simonon... waar je dan, ja, zo'n boek, daar, daar regent het, het hele, hele boek door... of het is mooi weer, nee. en, en dat soort dingen, om dat uit te beelden, dat heb ik altijd erg leuk gevonden. En het was ook in die tijd... Uh, dat waren dus de zwarte beertjes zoals die heten, die, die serie pockets uh, En dat waren er zo'n 150 per jaar die ik soms moest maken. Dus dat was echt heel veel. En uh, omdat je dus die hele serie op je eentje maakte... want er waren geen andere tekenaars die dat deden... Toen, uh, dan probeer je natuurlijk ook in alle mogelijke technieken te werken. Dus ik heb gescheurd en geknipt en geschilderd en getekend. En ik geloof toch dat dat wel... Uh, ja, ik heb dat ontzettend leuk gevonden. Dat je dus alle kanten op moet kunnen. Ja. We staan hier voor een uh, boekenkast. Die uh, echt helemaal vol zit. Dat zijn allemaal uh, boeken waarvoor u de omslag hebt ontworpen. Ja, ja eigenlijk wel. Want ja, ik heb natuurlijk de, de bof gehad dat ik eh, opgegroeid ben in een uitgeversgezin. Mijn vader was uitgever. Dat was A.W. Bruna. Nou, het was niet de A.W. Bruna, want dat was een over-over-over... of zoiets. Maar eh, hij was uitgever. Dus bij mij thuis kwamen vroeger al veel eh, nou ja, omslagontwerpers... en schrijvers en zo. En ik vond dat ontzettend boeiend. En eh, Het was eigenlijk het idee van mijn vader dat ik hem zou opvolgen. En ik heb ook een opleiding gehad en in Parijs en in Londen... om. Eh, om uitgever te worden, maar toen bleek hoe langer hoe meer, hoe ontzettend onzakelijk ik was. En dat is echt zo, dat is iets. Dat, dat hebben ze me nooit bij kunnen brengen en nog niet. Dat ik, ik heb er de grootste moeite mee. En daar ik kan bijna niet geloven. Nee, maar daar word ik gelukkig erg goed bij geholpen. Dus dat, en dat, dat, want ik vind het zalig om hier te zitten, tekenen, maar om al dat soort dingen te. Dat is vreselijk. Ze kunnen me ook niks ergens vragen. Soms dan heb je wel zo'n zo interview van... Uh, goh je moet, uh, dat, dat, als het zo goed gaat, zo moet je wel veel verdienen en al dat soort dingen. Zo, dat zeg ik ook altijd. Nou ja, genoeg om door te kunnen gaan, en dat, dat is zalig. Dus die hele commerciële kant, dat laat u aan een ander over? Ja, daar heb, ik de, daar heb ik zelf gelukkig helemaal niks mee te maken. Het is dus zo dat ik, als je nou dus uh, beperkt tot de kinderboeken... wat dus de hoofdzaak nu is... Um, die maak ik dus hier op mijn eentje. En dat is het zo'n beetje. Mm. Dat is gewoon Ik schrijf ze in het Nederlands. Ik uh, schrijf de meeste kinderboekjes in rijm. En ik vind dat ook... Uh, dat vind ik de tekst ook, ook net zo moeilijk als de tekening. Omdat ik wil dat het helemaal bij elkaar past. En als ik het, dus, het kant-en-klaar is... en het is, uh, het is uitgegeven, of het is bij de uitgever... dan is het gewoon een contact tussen de uitgever... bijvoorbeeld op de Frankfurter Boegmes, of wat dan ook... met allerlei andere landen... of dat boek vertaald gaat worden... En dan, dan, nou ja, zo is het dus, dus bij mijn kinderboeken gegaan... dat ze dus in, in een aantal talen zijn. Uh, Hoeveel nou, talen, trouwens? Het zijn nu 32 talen. Nee. Oh, nee. Ze, nee. <laughs> het is ook leuk om ze te zien in al die talen. Ja, en dat is eigenlijk zo'n leuk verhaal. Dat mag wel even tussendoor, nee. hè. Dat ik ben pas ben ik bijvoorbeeld naar Japan geweest. En ik heb wel meer gereisd. En dan word je gewoon uitgenodigd door uitgevers. Dat is ook erg leuk, hoor. Ja. Ja. Dus of, maar dan verwachten ze natuurlijk wel dat je iets doet. Bedoel, je wordt geïnterviewd en, uh, en ze vragen of je voorleest voor kinderen. En soms in een kleuterzaal kleuter, uh, nou ja, kle of kleuterzaal, wat het dan ook is. En uh, dat is vreselijk leuk. Want ik heb dat nou gedaan in, in, in Australië of in Nieuw-Zeeland... maar ook bijvoorbeeld midden in Amerika. Hè? En waar je dat doet... Voor die leeftijd, de reactie van die kinderen is hetzelfde. Ze huilen, of ze zijn verdrietig om dezelfde plaatjes... en ze zijn vrolijk om dezelfde plaatjes. En dat geeft je toch, toch een leuk gevoel. Je hebt toch het gevoel dat je op die leeftijd nog een beetje... een beetje familie van elkaar bent. waar ja. ik even de telefoon aan Natuurlijk, ja? Ja. De zaken gaan voor. Nou, nou. Het kinderboekje, wat was dat? Ja, het allereerste kinderboek was De Appel. Dat was De Appel en dat heb ik gemaakt ik, in 1952, in die tijd. En uh, ik was toen namelijk ontzettend onder de indruk... en dat ben ik nog steeds, van het werk van Mathies... Schilder Matisse. En vooral het werk wat hij in zijn laatste levensjaren gedaan heeft. Toen heeft hij al die knipsels gemaakt. Die collages in die hele felle kleuren. En dat knipte hij dan uit. Van die mooie bladeren en bloemen en zo. En dat plakte hij op. En toen ik dat zag. Toen dacht ik nou. Als je op zo'n manier een kinderboek zou kunnen maken. Wat moet dat mooi zijn. Dus dat heb ik geprobeerd op de, in de appel. Het is geen Matisse geworden. Op geen stukken na. Maar het is wel op dezelfde manier eigenlijk aangepakt. En daar kwam bij. Dat ik in die tijd zo de meeste... Het miste boeken voor kleine kinderen. Uh, eigenlijk veel meer voor grote mensen vond. en, en voor de, nou, de, de juffrouw was school. en voor de ouders. dan voor het kind zelf. Ze waren zo compleet. Het was zo dus heel mooi hoor, vaak. Maar het was, ik, ik dacht, nee, dat is niet hun eigen, eigen wereld ook. En toen heb ik, ben ik dus gaan denken. van als je iets heel eenvoudig maakt. en echt alles weglaat wat, wat niet nodig is. dus als je alleen de, de essentiële vormen overhoudt. En dat, datzelfde heb ik dus ook geprobeerd in de kleuren. Dus dat je, dat je echt de, zeg maar de primaire kleuren gebruikt. Als je dat doet, dan geef je, dacht ik, een kind... meer ruimte voor zijn eigen fantasie. Dat hij zelf gaat fantaseren. En ja, dat, dat heb ik dus in de loop van de jaren wel ge, gemerkt. Dat dat bij veel kinderen toch werkt. Door, door die, nou ja, de, de briefjes die je dan krijgt en de, en de reacties van kinderen. Die appel, eh, pakken mis. Hij zal hier waar die staat. ongetwijfeld ja, maar... staan. Hij, hij moet erbij staan. Ik pak hem eventjes. Um, de appel, hier is die. Dit is de appel. Dit is het eerste boekje geweest. Nu is de aller allereerste appel... Dit is een, een boekje wat ik later herzien heb. Want de allereerste appel is zonder zwarte lijnen geweest. En de allereerste appel die heb ik geknipt. Net zoals Mathis het dan deed. En dat heb ik zo op elkaar geplakt. Maar ik ben later die lijnen gaan gebruiken... Uh, omdat ik het daardoor nog eenvoudiger kon maken... en ook beter uitdrukkingen kon tekenen. Ogen, tranen, uh, neus, mond, alles. Ja, ja, ja. Dus daarom heb ik het. En sindsdien ben ik eigenlijk altijd met die zwarte lijnen blijven werken eromheen. Het springt er meer uit, hè? Ja, zo. het is echt... Uh, je kunt er meer kant op. Kijk, zo'n zo gezichtje waar je met, met twee een appel met twee tranen die dan huilt omdat hij maar een appel is en daar ligt... en niet vliegen kan, en zoals de torenhaan, want dat was het verhaal. Lees het eens voor. Er lag een dikke ronde appel midden in het groene gras. De dikke ronde appel huilde omdat hij maar een appel was. Waarom huil je voor het heintje dat bovenop de toren stond... en draaide toen het hart ging waaien, zomaar drie keer in het rond? Ach, haan, een kevertje kan lopen, en zo zijn er nog zoveel maar een appel heeft geen beentjes, alleen een blaadje en een steel. Ik weet wel dat de hemel blauw is, de zon is geel, de bomen groen... maar ik heb nooit eens kunnen kijken wat al die grote mensen doen. Weet je wat, zei toen het haantje en keek de appel ernstig aan... ik zal jou straks wel komen halen als alle mensen slapen gaan. En toen de grote mensen sliepen, vloog het haantje door de lucht... en de dikke ronde appel zat tevreden op zijn rug. Appel, kijk eens gauw naar boven, daar komt een vlindertje voorbij. En daar beneden staat een huisje, zomaar midden in de wei. En dat huisje heeft een deurtje waar de mensen binnen gaan. En dat huisje heeft een raampje, zullen wij eens kijken gaan. Ze keken samen door het raampje en weet je wat de appel zag? Een grote tros met blauwe druiven die op een mooi wit burtje lag. En een vorkje en een lepel op een kleedje blauw-geel-groen. En een mesje waar je altijd heel voorzichtig mee moet doen. Voor eens appel, zei het haantje, we moeten nu naar huis toe gaan. Want als de mensen wakker worden, moet ik weer op de toren staan. En toen de mensen wakker werden, lag de appel in het gras... en riep vrolijk, torenhaantje, weet je nog hoe leuk het was? was Lief appel. toch? <laughs> en dat vind ik weet je, dat is ook zo gek. dat je het. Ik vind het nog steeds net zo moeilijk als vroeger. Misschien haast nog moeilijker, omdat je... Uh, ja, je wil jezelf niet gaan herhalen. En je wil het toch... Beter doen dan gisteren. Ik heb er nu, nou, geloof ik, zestig gedaan, gemaakt. Ik ben met mijn zestigste boek bezig op het ogenblik. En, uh, ja, ik, het is weer net als ik voor het eerst bezig ben. En dit, als je de tekeningen zou zien die ik nu maak, die gaat, de een gaat naar de andere, gaat weer de prullenbant in. Het ziet er weer net zo uit als dertig als, als jaar geleden toen ik begon. En, en zo'n tekst, hoe ontstaat dat? Nou, het is vaak, ja, ik ben natuurlijk begonnen als, als tekenaar. Dus ik, begin, ik zie meestal het verhaal eerst in tekeningen. Dus ik, het is meestal zo dat ik eerst de tekeningen maak, tenminste de schetsen hoor. En dan als ik daar bezig ben, dan, ja, dan ben je er natuurlijk zo over aan het denken dat iedere keer als ik een leuk tekstje bedenk, dan schrijf ik dat meteen op. En ik probeer het dus de tekst net zo eenvoudig te krijgen als de tekeningen. Dus ook zonder moeilijke woorden, zonder punten en komma's die niet nodig zijn. En als je ziet, ze zijn ook haast allemaal in een noem je dat in een onderkast, dus, dus geen, geen hoofdletters erbij. Ja, probeer het helemaal wel aan te passen. En ik heb ook een paar boekjes gemaakt helemaal zonder tekst. En dat vind ik ook heerlijk, omdat je dan natuurlijk een kind... helemaal alle vrijheid geeft voor zijn uh, fantasie. Kan niet zijn eigen verhaal maken, ja. Waar bent u nu mee bezig? Ik ben um, op het ogenblik wel weer met een paar kinderboekjes bezig... Maar dat zeg ik niet hoe die heette, want dan, dan is voor mij de spanning er een beetje af. En dat weet dus niemand. Daar ben ik gewoon nog uh, over aan het denken en over aan het puzzelen. En verder ben ik bezig met een serie briefkaarten. Een briefkaartje van, briefkijgte van uh, Betje Big, van het kleine varkentje. Een serietje briefkaarten van Nijntje en van Boris Beer. Dat is een nieuw figuurtje wat nog maar heel kuchter is. Dat is, gaat over een beertje. Uh, u zegt, ik heb er nu wel ongeveer zestig gemaakt... Hebt u uh, met allemaal dezelfde binding? Of springen er een paar uit? Nou, het is... De, ze zijn wel allemaal... Uh, ja, het is natuurlijk een beetje familie van je geworden. Dus dat kan niet anders. Maar er zijn boekjes waar ik vind dat ik beter uitgekomen ben. En er zijn er ook dat ik denk van... God, dat had wel wat beter gekund. Dus bijvoorbeeld een boekje. Mijn hemd is wit. En dat is, dat is verschrikkelijk simpel. Dat is echt mijn hemd is wit en mijn sokken zijn rood... en mijn, en mijn uh, trui is blauw en zo. En... Uh, dat vind ik zelf erg leuk, zoiets. Omdat je dan dus echt heel, heel direct en heel functioneel kan. Hoewel ik niet probeer om uh, dingen aan kinderen te leren. Dat zou ik niet kunnen. Ik, bedoel, ik ben geen uh, pedagoog, helemaal niet. En geen psycholoog, ook totaal niet. Ik probeer het toch in de eerste plaats te doen... dat het uh, ja, leuke prentenboeken voor ze zijn. Weet je, als het er vanzelfsprekend inkomt. Ik bedoel, ik heb een telboek gemaakt. En dat is natuurlijk een beetje leren wat je dan doet. Maar dan is het in de eerste plaats moeten het leuke prenten zijn. En in de tweede plaats moet het leuk zijn... om te kijken hoeveel vlaggetjes erop staan... en, en hoeveel appels er op een schaal liggen en dat soort dingen. Er is uh, nog meer te zien in uw atelier. Ja. Waar brengt u me nu naartoe? Nou, ik heb hier nog een paar kasten staan. Daar staan dus zitten alle dingen in. Dus die... Uh... Ja, dat, dat noem je dan zo'n beetje het tweede gebruik... of de merchandising, weet ik veel. En eh, dus dingen die er gemaakt worden met, jou, met de figuurtjes. Ik bedoel, dat zijn petten en uh, nou ja, rugzakken en, en, en hemdjes en weet ik veel wat allemaal. En dat is... Uh, Klokken. Ja. Blokken. En dat is, ja, dat is... Ik vind het zo'n akelig woord, dat merchandising. Het heeft zoiets ontzettend... Uh, ja, final, hoe noem je dat? Ja, heel vervelend, ja. ja. En eh, ik weet dat toen dat pas begon. En nou, dat is dus echt al een ja, jaar of vijftien, nog wel langer geleden, denk ik. Toen eh, werd er gewoon uit de boekjes werden er wel tekeningen gewoon, gewoon gepikt. En die werden dan ergens opgezet. En nou ja, als dat dan goed gebeurt en ook voor kinderen blijft, dan. Nou ja, dat. dat je dat nog wel, wel leuk ook als dat dan gebeurt. Maar toen waren er een paar keer... is het toen dat we echt dingen gebruikt hebben uit mijn boekjes. En dat zag je dan ergens waarschijnlijk. Weet, een van de allereerste gevallen was dat een beertje... wat ik echt voor hele kleine kinderen getekend had... dat kwam ineens op raceauto's in Engeland... die tegen elkaar knotsten en weet ik veel wat alles. En dat vond ik heel vervelend. En toen werd ik ook vlak daarna, toen kwam, was er, werd er een tekening van mij gebruikt... die ik ook voor kleine kinderen bedoeld had. Dat, dat kwam op damesondergoed en zo. Weet je, weet, ja, weet je, ik heb er helemaal niks op... Als ze je als een opdracht geven of zoiets, nou, dan kan je zeggen ja of nee... of ik maak er iets voor of wat dan ook. Maar als ze het zo, zomaar doen en dan voor dingen gaan gebruiken... waar je het helemaal niet voor bedoeld hebt... ja, toen kreeg ik een beetje de pest in. En op dat moment, en daar heb ik een ontzettend geluk mee gehad heb ik een gesprek gehad met een uh, oude schoolvriend van mij... en een uh, hele goede ontwerper, dat was Pieter Brattinga... die zelf veel uh, postzegels maakt en uh, ja, veel tentoonstellingen bouwt. en zo. Echt een, echt een, vind ik een ontzettend goede, goede ontwerper. Uh, die zei tegen me, nou, zullen we iets oprichten? Een, een klein bedrijfje of zo, want hij denkt veel... Uh, hij kan veel beter organiseren dan ik. En hij zei, als ik nou al dat soort werk doe dat als er iets is, dat zo'n plagiaat, hoe dat aangepakt moet worden... en al dat soort dingen meer, dan kun je lekker aan je werk blijven. Nou, dat is toen begonnen en hij heeft dat ontzettend goed gedaan... en heel mooi schoongemaakt. Dat is nu, als er ergens iets gebruikt gaat worden... dan moeten ze echt eerst een uh, ontwerp sturen... Of, of een fotootje van wat ze dan ook willen. En dat komt dan hier en dan moet ik mijn handtekening eronder zetten... en anders gebeurt het niet... En dat, dat werkt ontzettend goed. Het is vaak dat je dan zegt: van Nou, ik zou het niet rood met blauw maken. of ik zou het figuurtje ietsje anders doen. Maar zo kan ik het dus nu heel fijn zelf in de hand houden. Op een hele makkelijke manier. Want hij doet alle, alle rompstomp en alle. voor mij. En ik kan dus gewoon doorgaan met tekenen. Dus dat, daar, ik, daar heb ik ontzettend mee geboft. Doe die kastdeurtjes eens open? Ja. Ja, daar zit van alles in. Ik bedoel, nee, op, uh, op eetstokjes. Ja. Bijvoorbeeld in Japan. En, uh, nou, dit is een... Uh, dit is een kalender, een kalender voor de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij. Met Jan de Zeeman erop. Ja, dat is naar aanleiding van een, uh, een boekje... wat ik over een redding gemaakt heb. En dat is een verzoek geweest. het is nog een verzoek, daar hebben we het eens een keer over gehad. Van de Reddingmaatschappij. Of ik niet eens een boekje zou kunnen maken... over iets van redden. En... Uh, dat vond ik erg spannend. Toen heb een heleboel boeken doorgeworsteld. En toen, toen heb ik eraan geprobeerd om een verhaaltje van te maken. Ja. Uh, die boekjes, hè? die verhaaltjes. Yeah. Uh, u hebt zelf kinderen. Ja. Werden die thuis uitgeprobeerd? Nee. Ik heb, no ik heb nooit iets van boeken uitgeprobeerd. Ik heb altijd, ja, zoals ik zei, hier op mijn eentje zitten te tekenen. En uh, weet je, ik, ik ben helemaal niet zo vreselijk goed met kinderen. Ik, ik, ik heb, mijn contact met kinderen is helemaal niet zo makkelijk of zo. Ik kan het me en, nauwelijks voorstellen. Nee, echt waar. Ik, ik, heb er, uh, ik, heb vaak, ik denk vaak dat ik echt ergens overheen moet... om met kinderen te praten en te, bezig te zijn. Maar als ik aan een boekje bezig ben... en ik denk dat heel veel mensen dat hebben... dan ben je toch aan het proberen om een boekje te maken... wat je zelf mooi vindt. Daar ben ik van overtuigd. Ik ben, doe mijn uiterste best om een boekje te maken... eigenlijk wat ik mooi vind. En ik heb natuurlijk ja, de ontzettende bof dan dat dat blijkt over te komen bij kinderen van 0 tot 6 jaar. Ik weet ook nooit, als ik bezig ben... of het iets zal zijn voor een kind van 2 of voor een kind van voor, voor dat, 5. Dat, dat, dat valt zo op een gegeven moment. En, ja, en hoe je uh, ja, aan, aan, aan ideeën voor nieuwe boekjes komt... Uh, want dat... Vind ik dat heeft er toch al mee te maken als je zo... Ik heb vaak, als ik met een boekje bezig ben... en ik maak zoveel tekeningen, dat, dat er soms een tekening bij zit... dat ik denk van, nou, dat past helemaal niet in het boekje... maar dat zou een begin voor een ander boekje kunnen zijn. En je hebt natuurlijk door uh, het contact met kinderen... tenminste door de briefjes die je krijgt... dat ze zelf met ideeën komen van... dat is vrij regelmatig zo, dat ze zeggen... Van, maak maken een verhaal over een eindje in een raket... of weet ik, zeg nou maar wat. En dat doe je natuurlijk niet meteen, maar... Je vergeet het ook niet. Dus het, het kan zijn dat op een gegeven moment je wel zoiets maakt. En een boekje als... Eh, ik heb in dat tijd een boekje over een hond gemaakt, over Snuffy. En dat was echt toen onze eigen hond... en mijn dochtertje, die toen heel klein was... ja die, die ik daarmee bezig zag, hè, die, dus die het echt leuk vond... om toen een boekje te hebben over, over onze hond. Het heette niet Snuffy, maar dat, dat doet er verder niks toe dan. Dus zo, zo kan het ook gaan. Ja. En soms gewoon als ik nou ja, van hier naar huis toe fiets of andersom. Mm -hmm. dat je, je bent er natuurlijk toch constant mee bezig met zo'n vak. Dat, uh... Het bekendste is denk ik toch wel uh, Nijntje geworden. Ja. Hoe, hoe is dat uh, figuurtje ontstaan? Ik denk, maar dat, dat weet ik niet 100% zeker. Maar ik weet dat toen uh, mijn oudste zoon... die echt heel klein was... toen gingen we met hem naar zee, naar Egmond... Ik, ik weet nog het huisje waar we daar zaten. Altijd. En dan had het heerlijk. En ik heb het idee dat hij in die tijd met een klein wollen... dus een wollen konijntje speelde. En ik, ik denk dat dat het begin van Nijntje geweest is. Want ik weet dat ik in Egmond toen... de allereerste verhaaltjes geschreven heb over Nijn. Dat uh, gebeurde vanzelf? Ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon leuk. Zo'n zo, zo hoofdje met twee van die lange oren... Dus u, u hebt niet uren in het duin gelegen om te kijken hoe konijntjes nou uh, in de weer waren. Nee, het, het is wel zo dat je natuurlijk wel bij tekeningen uh, toch wel van hele natuurlijke dingen uitgaat. Ik bedoel als. Ik heb twee boekjes gemaakt over, uh, gewoon dierenboeken over verschillende dieren. En toen ben ik wel degelijk, ben ik eerst naar Arters gegaan. En heb daar allerlei dieren heel natuurlijk zitten tekenen. En heb toen geprobeerd om, door een heleboel weg te laten, om ja, de uh, essentie van het wees, dat je er dus nog net kunt zien dat het een olifant is of een kameel, om dat over te houden. Zo werkt het wel. En ik, uh, ja, een van de laatste boekjes, of latere boekjes, is bijvoorbeeld een boekje over een orkest. En daar, dat is echt om um, dus al die verschillende instrumenten te laten zien. Nou, daar heb ik echt een hele, want dat wist ik helemaal niet. Ik wist niet eens hoeveel snaren exact een, een bas heeft en een cel en zo. En dus toen ben ik echt in allerlei boeken gaan duiken en ook naar muziekwinkels om te kijken hoe dat allemaal uh, en ook naar, wel naar een orkest, naar een concert gekeken hoe ze daar bezig zijn dan. Dus het is uh, al met al uh, erg goed uh, voor uw algemene ontwikkeling. Ja, dat is zeker goed. <laughs> Want ik weet echt heel weinig. Ik heb niet eens mijn school afgemaakt. Oh nee, nee. Nou, daar hebben we het straks over. Ja, goed. Nee, maar ik weet bijvoorbeeld... Ik heb een keer een opdracht gehad van een Engels ziekenhuis. Om een boekje te maken over hemofilie. En dat is die bloederziekte. Dat uh, niet ophoudt als je valt of zo. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik, ik ken het woord niet eens kende. Dus toen ik die opdracht heb, ben ik eerst gaan kijken wat het woord precies betekent. Zo begint dat dan. En, uh, maar... Dat soort dingen zijn ontzettend leuk. Want euh, nou ja, daarna moet je natuurlijk vreselijk gaan studeren. En heb ik heel veel gesprekken ook met dokters gehad. En met, euh, met ouders van hemofilie patiëntjes. En dan verzamel je natuurlijk heel veel materiaal. En dan bespreek je zo wat er in zo'n boekje zou moeten komen. Om het echt, want het was dus echt bedoeld om ja, kinderen te, te vertellen ook hoe ze ermee kunnen leven. Dus toen ik al het materiaal bij elkaar had, heb ik een, dus een verhaaltje gemaakt... En dat ging, ja, ik weet het nog, over een, uh, een vader, een moeder en twee kinderen. En het jongste kind heeft hemofilie. En het is een, een, een gezin wat op het land loopt, een boerengezin. En in het begin, als het jochie valt, het begint te bloeden... dan moest hij met, echt met een, uh, met een ambulance naar het ziekenhuis toe. Kreeg daar een prik en werd daar behandeld. En dan ging het, stopte het wel. En later was het zo dat dat... Dat zijn moeder daarmee ging. En dat zijn moeder geleerd werd. om die prik te geven. Dus toen kon de prik ook thuis gegeven worden. op een gegeven moment. En nog later heeft het kind het zelf geleerd. om zijn prik te kunnen geven. En dat hield dus in. dat het kind op een gegeven moment met vakantie kon. En dat hij uiteindelijk. dat is het eindverhaal van het verhaal. dat hij hetzelfde vak kon gaan doen. als zijn vader. Dus we zie je hem op het laatst ook zie hem echt als boer. Zie hem bezig. En als er dat wel aan de hand was. dan kon hij zichzelf zijn prik geven. Dus, en dat, dat vind ik vreselijk leuk om zoiets te, te doen. Dit kastje, dat zijn, dat zijn dingen die ik gekregen heb. Dat zijn... Van dankbare kinderen. Nou ja, en van, van, van, van, van en kinderen. kinderen dat, uh, ja. Dit bijvoorbeeld is een klein figuurtje met de drie eerste tandjes van een kind. Ik ken het kind niet, maar dat heb ik op een gegeven moment gekregen. Nou, dat is voor mij dat, dat vind ik heel dierbaar. Daar ben ik heel blij mee. En dan, dit is een gouden penseel. Maar niet, geen officiële gouden penseel. Maar gewoon een penseel die goud geverfd is door, door kinderen die ik gekregen heb. En nou, dat, dat soort dingen, daar ben ik echt. Uh, ja, dat vind ik fijn. Moet ik daar wat achter vermoeden? U hebt hem nooit gekregen, nee, officieel. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Zit u uh, dat dwars? Nee. Nee, ik geloof... Natuurlijk uh, had je het leuk gevonden. Huh? Dat, ik geloof dat dat logisch is. Ik kan wel zeggen van... Uh, ik accepteer geen <laughs> parmerismond. Dat, dat, dat, dat zou bij mij niet passen. Maar uh, natuurlijk had ik het leuk gevonden. Zeker. Hebt u enig idee waarom u nooit uh, de gouden Ach, penseel hebt gekregen? Nee, ik had vroeger het altijd het gevoel dat het bij wat uh, uh, boeken viel... die voor wat groter zijn. En vaak ook bij boeken die een boodschap hadden. En dat heb ik dus, dus nooit geprobeerd. Ik, ja, ik heb het altijd het gevoel, ja, ik ben voor die kleine kindertjes bezig. Ik ben altijd ook ontzettend bang geweest... om, om grapjes in mijn boeken te maken over de hoofden heen. Ik vind dat, dat moet je nooit doen, dus... Nee, o, laat mij maar met mijn, uh, met mijn geschilderde gouden zee. ben ik echt heel gelukkig mee. Dat, uh, ja. Ja, je krijgt allerlei dingen. Dit bijvoorbeeld is een nijntje een dat is helemaal gekantklost. Dat heb ik in Mechelen van, van een oude mevrouw echt gekregen. Die dat, dat schijnt een ontzettend werk te zijn. En dit is bijvoorbeeld ook leuk. Dit is een nijntje dat is gemaakt van koek. En dat heb ik in Japan gekregen. Want, en dat is zo aardig dat um, toen ik in Japan was... toen ben ik uitgenodigd door... ze hebben daar een vereniging van kinderboekenschrijvers en kinderboekentekenaars. En toen hebben ze me uitgenodigd in een bibliotheek, in een kinderbibliotheek buiten Tokio. En toen ik daar kwam, toen hadden ze... en daar waren echt alle, wat ik dan ontzettende knappe tekenaars vind... voor de man als Anno, die die prachtige tekeningen gemaakt heeft. Die was erbij, die kwam afhalen van het hotel en zo. Toen hadden ze de hele zaak versierd met tulpen... En dat, dat is daar ongeveer net zo kostbaar... als we het hier met, met orchideeën zouden doen, bij wijze van spreken. Maar al die schrijvers en al die tekenaars... die hadden iets met een van mijn figuren gedaan. Dus vandaar dit koeknijntje. Er waren ook chocoladeneintjes en zo maar door. En we hebben daar een gesprek gehad. Dat was zo ontzettend leuk. Dat was echt... Uh, ja, daar heb ik enorm van genoten. Daar was niets van, van jaloezie bij of wat dan ook. Het was gewoon, we waren met z'n allen... Ja, we waren lekker over het vak bezig. Dat was saai, dat was heerlijk, ja. En dat, dit is een ding dat heb ik gekregen. Ik heb in, uh, even kijken, dat was in 1977. Een tentoonstelling gehad in het uh, Arnhems Museum, het Gemeentemuseum. En dat was in de tijd toen uh, Pierre Janssen daar was. En ik weet wel, toen die tentoonstelling afgelopen was, dat was zo'n zomertentoonstelling. Er werden dus veel kinderen gewacht geweest. Toen uh, heb ik de boel eens teruggehaald. En toen de mevrouw van de, van de kantine of van het restaurant. Die vroeg ik toen, mevrouw, is alles goed gegaan? Waarop ze tegen mij zei, dat vond ik zo aardig. Uh, Meneer, we hebben nog nooit zoveel ranja verkocht. Ja, dat is goed. <laughs> ja. Ja, en dan gewoon allerlei... Uh... U geniet er echt van, hè? Ja, ik vind het heerlijk. Ik vind, een, ik vind het echt een heerlijk vak. En het, het is begonnen ja, begon als mijn hobby natuurlijk, maar het is het nog steeds. Ik, bedoel, ik ga ook haast altijd zaterdags of, en zondags nog wel even hier naartoe. Ik werk nog een poosje. Dat vindt mijn, mijn vrouw ook wel rustig. Want anders ben ik zo ongedurig thuis en zo. Dan. He, je wil dan gewoon toch nog een beetje verder aan. Ja, het, het is nog steeds die hobby dus. Ik vind het nog steeds zalig, ja. En voor, voor mijn gevoel is het ook steeds weer nieuw. In welk opzicht? Nou, ik bedoel, veel mensen uh, zullen niet veel verschil zien... tussen de boekjes die ik nu maak... en die ik misschien 15 jaar geleden maakte. Maar... Um, dat was trouwens op diezelfde tentoonstelling van Pierre Janssen. Die heeft toen alle Nijnen vanaf de eerste... dus dat was helemaal in het begin, in de vijftiger jaren... tot nu toe naast elkaar gehangen. Al de originele tekeningen daarvan. En dan zie je een ontzettend verschil. Dan zie je dat Nijntje ja, misschien meegegroeid is of mee, mee veranderd is. Geef en, het eens aan, het uh, verschil. Wat nou, is de, aller, de allereerste Nijn, daar stonden de, de oren heel vreemd vanuit elkaar. En ik, ik weet het niet, het was... Ik geloof dat het nog eenvoudiger geworden is. Nog wat warmer, nog, uh, ja, nog, nog wat directer haast. En dat probeer je toch steeds. Ik, je, ik probeer het nog steeds simpeler te maken. Ik probeer nog steeds... En het is echt zo dat... En, ja, dat vind ik toch een van de heerlijke dingen. dat uh, Als ik ermee bezig ben, met een, met een nieuw boekje... Uh, dat, je, je, dat je geen ervaring erin hebt. Helemaal niet. Ik zit dan weer net zo te klunsten als in het begin. Dat is, gaat net zo moeilijk en... Nou, zoals ik zei die ene teken naar en de andere die weggaat. dan. Maar, maar zo is het ook. En dan, dat is echt iedere keer dat je weer het. het alsof je het koude water weer in moet. Weet je? Dat je het net overnieuw begint. En dat maakt altijd heel spannend. En dat, maar dat heb ik eigenlijk met al het werk gehad. Ook als ik affiches moet tekenen of wat dan ook. dan heb ik altijd weer het gevoel. wat zit je nou toch te klunzen? Zo, zo gaat het, zo begint dat. Uw uh, ontwerpen maken een hele heldere, duidelijke indruk. Uw atelier is uh, hetzelfde: helder, overzichtelijk. U ziet er zelf ook heel open uit. Hoe ziet het er bij u van binnen uit? Ik weet het niet. Ik, ik, ik geloof niet. Ik ben niet zo'n zo vrolijkerd als ik eruit zie, geloof ik. Ik. Uh, en ik kan ontzettend snel omslaan van uh, gemoedstoestanden. Dat gaat verschrikkelijk snel bij mij. Dat is wel eens heel, heel moeilijk voor, je, voor de mensen waarmee je leeft. Want ik weet wel, uh, thuis kan ik echt heel snel omslaan. Van, uh, en echt dan uh, driftig worden en dat soort dingen. Want ik vroeger sterker dan nu. Hoor. Nou, het wordt misschien allemaal wat, uh, wat, wat rustiger als je naarmate nou, je wat ouder wordt. Maar... Uh, dus het is bij mij niet zo, zo, zo gelijkmatig of zo. Dat helemaal niet. Ik... Uh, ik geloof wel dat ik vrij... Ook vrij simpel denk. Want soms denk ik wel eens... Dat ik misschien... Uh, dat misschien komt dat ik hier altijd mee bezig blijf. Omdat ik zelf ook niet echt opge niet, niet, niet volwassen geworden ben. Misschien toch een beetje dezelfde ook dezelfde leeftijd voelen als die, die kinderen waar ik dan voor bezig ben. Ze kunnen me niks moeilijker doen dan bijvoorbeeld... In, in, als ik in een gesprek over politiek begin of zoiets. Nou, daar weet ik echt helemaal niets van. Ik luister wel het interesseert me ook wel. hoor. Maar ik heb daar de grootste moeite mee om daar... Uh, om daarin ja, daar mee te praten, zeg nou. Maar. Hebt u daar last van? Vindt u eigenlijk dat u dat wel zou moeten kunnen? Nou, ik heb het soms wel gehad dat ik dacht van... Goh, toch jammer dat je niet een beetje meer mee kan praten met volwassen mensen. Dat heb ik wel eens gehad. Aan de andere kant vind ik het dan weer zo heerlijk. Of zo heerlijk, ja, dan vind ik toch... Ben ik ook weer heel blij als ik hier ben en ik kan denken op mijn eigen manier. En, uh... Heeft u dat uh, onzeker gemaakt in het... Uh... Verleden? Ik geloof dat ik altijd ontzettend onzeker geweest ben. Daar ben ik nog hoor. Zoals ik zeg, dat, er gaat er hier niets uit wat bijvoorbeeld mijn vrouw niet gezien heeft. En dat is helemaal niet omdat mijn vrouw nou zo... Want ze, ze doet niks op kunstgebied of zoiets, Maar ze is alleen ontzettend kritisch. Ze ziet het erg goed. En ze, ja, ze, we zijn inderdaad sinds 1953 getrouwd. Dus, dus dan kan je nagaan. Dan, dan ken je elkaar natuurlijk wel. Dus ik hoef alleen maar naar de gezicht te kijken. Of een affiche goed is of dat een... Uh, en wat je dan ook voor dingen maakt, goed zijn. En dat heb ik ontzettend nodig. Ik, ik zou het uh, heel moeilijk vinden om iets naar een opdrachtgever toe te brengen... zonder dat het door die molen gegaan is. Die onzekerheid heb ik. En dat, dat heb ik altijd met alles gehad. Als kind al? Ja. ja. En ik weet ook dat ik het altijd ook uh, ontzettend tegen mensen opgekeken heb... Toen ik veel affiches en veel, veel omslagen maakte. Nou, mensen als Brood Sandbergen. Nou, dat, waren, dat vond ik zoiets onbereikbaars. En ik weet, toen we op een gegeven moment toen kwam ik in eenzelfde club te zitten waar hij ook in zat. Nou, ja. dat vond ik iets, dat je, dat je naast hem zat. En dat soort, dat, gek, hè? En dat gevoel heb ik nog een beetje, steeds een beetje. Zo, dat, ik, nog, dat ik denk van, nou. Dat je daarmee bezig bent met mensen die. Het, het vak zo goed kunnen. Toch een echt uh, minderwaardigheidsgevoel, een beetje. Ik weet, ja, ik weet niet of het me, Misschien wel, toch een beetje. Is u dat uh, aangepraat, of... Nee. Ik... Ik weet het niet. Het is... Uh... Ja, misschien ook omdat je... Maar dat weet ik niet, hoor. Omdat je er altijd zo op je eentje mee bezig geweest bent. Ik bedoel, ik heb nooit dus echt opleiding gehad, dus is altijd dat je ja, alleen doorgegaan bent. En ook thuis, hoe, hoe fijn ik het ook had voor thuis... het was toch niet zo dat... Uh, ik bedoel, er zit eigenlijk niemand in mijn, mijn familie... Die, uh, nou ja, die ook een beetje deze neiging heeft. Er zijn veel meer zakenmensen en uh, dus die heel anders denken... Dus het is altijd toch, toch een beetje uh, gevecht geweest om je daarvan los te maken. En vooral in het begin had ik dat, was dat natuurlijk sterk. Omdat in het begin ook vaak gezegd werd: zo van ja. Jij boft dat je in een uitgeversgezin opgegroeid bent. He, dan krijg je. En in verband met je opdrachten. Voor de, voor de omslagen. En natuurlijk ook dat je de kans krijgt dat je eerste boek uitgegeven wordt. Want dat was echt een, een sof in het begin. Dat werd echt. Uh, ja, dat bleef echt tijden op de planken liggen. Er hebben hele kleine oplaagjes van gemaakt... van de allereerste appel dan, en de allereerste boekjes die ik maakte. En, uh, maar ik heb toch altijd het gevoel gehad als uh, het helemaal niet gegaan was... dat ik dan toch doorgegaan zou zijn. Dat ik dat toch wel in me heb. Ik had het gevoel van... Ik, ook misschien omdat ik niks anders kan, geloof ik. hoor. Ik, ik vind het ook heerlijk om te doen. En uh, je had natuurlijk dingen waar je wel aan vasthouden hebt. Want ik weet wel dat we hadden toen altijd kunstmarkt hier in Utrecht Elk <tijdelijk> jaar, dat is nog steeds. En dan zat ik er ook. En ook met mijn kinderboeken. En in die jaren kwamen dan uh, ouders met hun kinderen langs. En de kinderen vonden het leuk. Die hadden belangstelling. Maar die ouders die zeiden altijd... ga mee naar huis, we hebben veel mooiere boekjes thuis. Die er staat veel meer in. Het zijn minder modern. En moet je kijken, twaalf pagina's. Dat is haast niks. Zo ging dat. En, maar ja, die kinderen van toen, dat zijn nou natuurlijk nu de ouders. U komt uit een uh, toch min of meer intellectueel uh, nest. Ja. Kwamen er veel uh, mensen over de vloer? Nou, we hebben, er kwamen altijd wel veel schrijvers bij ons. En dat vond ik erg leuk. Wie bijvoorbeeld? Nou, Simonon is verschillende keren bij ons geweest. Havank was echt een... Uh... Simonon is nu nog steeds een goede vriend van mijn vader. Die zijn even, even oud ongeveer. En die hebben nog veel contact met elkaar. En uh, een man als Havank die kwam heel regelmatig bij ons. Die bracht ook veel tijd bij ons door. En dat, dat was heel gezellig. Daar had ik weer goed, goed contact mee. Daar ging ik vaak mee wandelen. En dan vertelde hij me over zijn nieuwe verhalen. En uh, ja, dat vond ik heel leuk. Dan zag ik dan ik tegenop natuurlijk zo'n... Ja. Uh, u, u zei er straks al even... Uh, dat leren, dat ging niet zo best. Nou, leren ging niet zo best. Uh, ik ben altijd net met mijn hakken over de sloot gegaan op school. Altijd van die vijf en een half of zes was het, weet je. En ik ben uh, naar de middelbare school geweest. Ik heb zelfs nog in het gymnasium gezeten. Tot en met de vijfde klas. En toen heb ik het zelf ook vertikt. Toen had ik er een eens. En ik denk wel dat ik het had kunnen halen, het eindexamen. Ik vrees ik mijn best gedaan had. Maar op, ja, toen was ik zo ver dat ik echt... Dat ik, ik wou wat anders. Ik wou verder met tekenen en al dat soort dingen. En toen... Uh, en ja, misschien dat ik... Uh, als mijn kinderen het nu zouden zeggen, dat ik zou zeggen, dan zou ik het niet even afmaken of zoiets. Maar dat is toen niet gebeurd. Hoe werd daarop uh, gereageerd? Nou, toch, uh, toch vrij makkelijk eigenlijk. Want ik, uh, ik ben er toen afgegaan en toen heb ik een jaar in een boekwinkel bij Broeze hier. En toen Broeze alleen nog bestond, heb ik hier gewerkt. Dus toch dicht bij huis eigenlijk? Ja, ja. Hetzelfde vak. Ja, hetzelfde ja toen, toen het was echt. Dat is het begin geworden van. De, dat zou dan een opleiding. Als uitgever moet hebben moeten worden. Het... Ja, het is allemaal wat anders gelopen. Ja, ik ja. ja, ben. En ik ben heel blij hoor dat het zo gelopen is. Want. Uh, ja, ik vind dit zo'n heerlijk vak. Dat... Mm -hmm. uh, heeft geloof uh, een rol gespeeld in uw leven? Ja, ik geloof het wel. Uh, niet. Uh, ja dat zou je niet zo zwaar moeten zeggen... maar ik weet toch wel dat ik toen ik een jaar of zeventien was... toen uh, heb ik zelf gewild ook om, om aangenomen te worden. Dat was toen bij de Remonstrantenkerk. kerk. En uh, toen ging ik ook heel regelmatig naar de kerk. Dat doe ik, doe ik nu niet meer, want ik heb nou echt zo het gevoel... van ik kan net zo goed in het bos rondlopen. Daar voel ik me net zo dicht bij iets dan als, als, als in de kerk. Maar ik geloof wel dat het toch, uh, ja... Uh, zonder dat ik nou zeg, wil zeggen dat ik vreselijk gelovig ben... dat het me toch wel een ontzettende een, een, een richting gegeven heeft. Van dingen afgehouden heeft en, en, en me op aangezet heeft tot dingen. Dat geloof ik wel, ja. Ik heb ook vaak het gevoel gehad van, uh, ja, dat het toch, ja, toch min of meer voorbeschikt is. Hoe, hoe... En daardoor heb ik ook altijd het gevoel gehad dat het uiteindelijk moest lukken met dingen... Wat zijn nou de dingen in het leven waar je echt de pest aan hebt? Feesten. Klinkt gek, hè? Maar dat heb ik altijd in mijn leven vreselijk gevonden. Daar werd, daar werd ik nou heel opstandig van. En die mensen die dan ronddansen en hossen en zo... Dat, had ik, dat vond ik vreselijk. Ik heb het altijd, en dat is heel jammer geweest voor, uh, voor mijn vrouw bijvoorbeeld. Want zoals vroeger je de boekenfeesten wel had... Hè? Dan... Uh, vond het toch erg leuk om daar naartoe te gaan. Maar het was bij mij altijd heel gauw afgelopen. Dan, dan, dan kreeg ik, werkte ik ontzettend kriebelig van. en Dan kwam het nogal eens voor dat we dan... Ja, nou, sorry, Op een geen moment. <laughs> en dat is iets waar ik dus... Uh, ja. Betekent dat toch een, een, een onvermogen om met uh, anderen om te gaan? Ik denk het wel, toch. Dat het toch iets heeft van... dat je moeite hebt om met, met, ja, te communiceren en zo bezig te zijn met andere mensen. U bent ook geen uh, cafébezoeker? Nee, ochtends heel vroeg. Als ik naar mijn atelier toe fiets, dan ga ik altijd via een café... en daar haal ik dan een kop koffie. Maar dat is een beetje mijn cafébezoek. En dan vind ik het ook heerlijk, zo ochtends. Want dan ben ik een van de eerste gasten. En dan ga ik te lekker mijn krantje lezen. En ik hoef niks meer te zeggen, want dat kopje koffie dat weet... dat ik dat graag wil hebben... Maar dat is zo'n beetje mijn, mijn cafébezoek. Het is, het is niet zo dat ik helemaal tegen, uh, tegen cafés ben. Integendeel, want ik vind een glas wijn vind ik heerlijk. En als ik s'avonds thuis kom, dan vind ik het zalig om daar een, uh, ja, wat aan te doen. Dat is een van de weinige geneugden die u zelf Daar kan ik me ontzettend op verheugen. Ja, als ik s'avonds op de fiets naar huis toe zit... dan denk ik, nou, nou, nou, lekker een paar glazen wijn dan, uh, ja... Mm -hmm. Ja, en dat weet je, het komt natuurlijk ook omdat... ik ben zo ingesteld op ochtends werken. Dat heb ik altijd gehad, vroeger op school al. dat Als we dan een repetitie hadden, wat dan ook dan deed ik dat ochtends om vier uur. Want s'avonds was het gewoon afgelopen met me. En dat is, zo is mijn ritme nog steeds. Als ik veel werk heb, dan zit ik hier ochtends om zes uur. En anders toch, ja, ga ik toch meestal om, om nu of zeven van huis. En, uh, of half acht, acht uur gaat het café open... waar ik dan mijn koffie koffie ga halen... En uh, ja, dus, dus na, na een uur of vijf s middags, dan, dan, is het, uh, dan is het wel bekeken bij me. Dan heb ik het ook wel gehad. En dan ga ik naar huis en dan ga ik mijn glaasje wijn drinken. En dan, dan s'avonds gebeurt er ook weinig meer. Ik kijk een beetje naar televisie, ik lees nog wat. En nu of tien of zo, of half elf, dan uh, is het finie. Ja. Uh, regelmaat, is dat belangrijk voor u? Ja, ja, mm. ik geloof het wel. Dat heb ik ook altijd gewild. Ik bedoel, je hebt natuurlijk uh, ja, je hebt een heel vrij beroep. Dus je kan heel makkelijk om tien uur s ochtends opstaan... en dan wat doen. Of gaan zitten te wachten op, op, op uh, inspiratie of wat dan ook. Maar Ik heb altijd, altijd het idee gehad van... je moet gewoon, net zoals iedereen, s ochtends naar je werk toe gaan. Dat is ook een van de redenen waarom ik nooit thuis heb willen werken. Ik heb altijd dat idee willen hebben van... ik ga op een fiets en ik ga naar mijn werk toe. En zo, gaat, zo werkt het ook weer mee. Iedere ochtend ga ik daar naartoe, net zoals iedereen. En daar voel ik me erg prettig bij. U hoorde tekenaar en schrijver Dick Bruna... in een aflevering van Een Leven Lang, een bijdrage van de NOS. Eerder uitgezonden in september 1987. Dat is lang geleden. Samenstelling Trace Verberne. Die woont vandaag de dag in Goede Gezondheid in Zuid-Frankrijk... Techniek, Paul Ter Meulen en Leo van Breda. Op 21 juni 1955 werd Nijntje door de tekenaar en schrijver bedacht. Voor ons een hele mooie aanleiding om dit bijzondere gesprek eens op te snorren... in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. Dick Bruna behoort met zijn Nijntje in het buitenland, daar overigens Miffy genaamd over die grenzen tot een van de bekendste Nederlanders. In Utrecht is een straat naar hem vernoemd... en er is inmiddels een dik Bruna-huis. Later dit jaar hoopt de tekenaar, schrijver en grafisch ontwerper... zijn 85e verjaardag te vieren. En eerder dit jaar verscheen de eerste bioscoopfilm van Nijntje. Dit is Radio 1. U luistert naar VPRO's Woord. Voor vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord. En terugluisteren. Kan via onze openbare Facebookpagina. Goed, het is tijd voor een kort journaal. Straks in het tweede uur duiken we in de geschiedenis van het Polygon Bioscoopjournaal. Tot zometeen.